Mark Hokke met het NOS-journaal. Het OM is het er niet mee eens dat M werd vrijgesproken van het aannemen van geld. En vindt dat de politiemol voor alle verdenkingen veroordeeld moet worden. Daarnaast gaat het OM in beroep tegen de beslissing van de rechter om drie medeverdachten van M vrij te spreken van omkoping. Uit de rooksalon van het Kuurhaus in Scheveningen is een schilderij van 2 bij 1,20 meter 20 verdwenen.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 Eerst nog zon, later vanmiddag neemt de bewolking toe. Aan het einde van de middag gaat het vanuit het zuiden licht sneeuwen. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen zijn er wolken en af en toe zon. In de ochtend kan lokaal nog wat lichte sneeuw vallen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staat momenteel geen file. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Het nu ZFM Sportlunst. Luisteraars, van harte welkom weer op deze zonnige middag bij ZFM Zandvoort. Het wordt weer een heel sportprogramma. Ik ga gauw over naar onze presentatoren. Ja, goedemiddag. Uh, Henny, ook goedemiddag. Goedemorgen, of goedemiddag, man. Ja, toch? Het is middag alweer. Ja, het, gaat hard. het gaat heel hard. Prachtig weer trouwens. Ja, de zon schijnt. Ik, ik, het valt mij mee qua kou uh, toen ik net hier naartoe kwam. Maar uh, ja, god het, uh, het is alweer voorbij, hè. morgen wordt het weer boven nul en dan uh, zijn we er weer vanaf, gelukkig. Onze geplande hoogd, hoofdgast ja, hè? is er niet. Nee, wat zonde zeg. Tijdens de Olympische Spelen mocht ze niet mee, maar nu zit ze in China met de schaatsers. Yvonne van Gennep. Ja, nou jammer. Jammer. Hè? Heel erg jammer. Dat en lijkt, we euh... wachten op de trainer van Allianz, dan uh, reinders eh. Oké. Okay. Misschien ingesteld. Jos is er niet, want die is echt helemaal naar de Filistijnen met deze vorst. Alles is kapotgesprongen op zijn boot. Nou, het is nog niet kapot gesprongen, maar het is bevroren. Ja. En hij is bang dat he, op het moment dat het... Uh, het kan knappen natuurlijk, maar ik denk als het bevroren is dan nog niet. Maar op het moment dat het gaat doden, dan wordt het ellende voor hem. Ja, dat zou kunnen. Op een woonboot he, is het, hè. He. Dus uh, ja, vandaar. Weet je dat ze in New York... ...naar nou, ons programma zitten te luisteren. Ja, dat, dat is dat... leuk, hè? Ja, dat is fantastisch. Ja. En ze hebben vandaag alleen maar Love Songs <laughs> gevraagd. Oké, okay, en dat doet, dat doet Charles gewoon. Oh, ja. nou, het is goed om te weten. Ik ben nou, blij is... dat je het ook alvast even hebt doorgenomen met hem. Die zit aan de knoppen. Heel goed. Ja, uh, ik ben blij dat ik niet aan de knoppen ga. Uh, luisteraars, uh, Love Songs. Nou, Henny, uh, wat vind van deze? Good morning, New York. Love letters straight from your heart keep us so near a while apart. name that you saw And darling then I read again right from the start Love letters straight from your heart De, de periode uh, van uh, de uh, winterspelen is voorbij. En Hennie, ben je een beetje bekomen van de veertien de dagen sport? Ja, bijna drie weken. Het mag morgen weer beginnen voor mij, hoor. Ja. Ja, voor mij ook, ja. ja. Nee, ik mis dat wel, hè, s ochtends. Oh, dat je lekker, dan even hè? lekker hè, opstaan, tv'tje aan en ja. kijken wat er die nacht allemaal gebeurd is. En dan nog uh, wat er de rest van de dag gaat gebeuren. Ja, nee, ik, ik, ik ben altijd... Uh, ik vind dat het altijd heerlijk zulke weken met een uh, Olympisch uh, toernooi... of grote andere toernooien natuurlijk. Hoe vind jij dat ons programma zo druk beluisterd wordt in New York? Ja, hartstikke leuk natuurlijk. Maar dat is één iemand, toch? Of niet? Nee! Oh, nee? Nee! nee. Hier, uh, uh, listen. You can tell them that we enjoy the lengthy un un uninterrupted... Uh, oh, Wat valt hij nou weg? Nee, uninterrupted music on the train rides to and from New York... Het relaxes ons. Natuurlijk, je kunt indicate hoe ik het to hear Ron en Henny's voet te Als ik uh, in de right in room next to me heb. Nou, dat uh, klinkt mooi. <laughs> nou, dan, moet, dan moeten we onmiddellijk iets er even <laughs> <go> <laughs> ja, <verzoek> ik het. <laughs>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 De wedstrijd uh, Koninklijke HFC Excelsior Marsluis is nu al afgelast. Ja, klopt. En dan speelt uh, HFC nog wel een oefenwedstrijd. Om ja, 12, 12, 12, uur, 12, 3, ja, om twaalf uur. Wel drie om twaalf uur. Ik weet niet tegen wie, maar... Ja, dat, dat kan ik voor je opzoeken, hoor. Oh, dat is hartstikke goed. Dan kan ik even vertellen dat dit programma mede mogelijk gemaakt wordt... dankzij de CISO Sushi Lounge onder het Palace Hotel in Zandvoort. En daar zijn we heel dankbaar voor. We gaan uh, zo dadelijk praten met uh, André Jansen, want er is op wielrengebied natuurlijk ongelooflijk veel te doen. Hè, laten we uh, beginnen met uh, Dylan Groenewegen, die een aantal overwinningen heeft gehaald. We kijken natuurlijk vooruit uh, in maart naar de Strade Bianchi, morgen in Italië. Er wordt gesproken dat die wedstrijd wordt afgelast, dat ligt allemaal sneeuw. Dan van 4 tot 11 maart Parijs-Nice in Frankrijk. Van 7 tot 13 de Tireno Adriatico in Italië. En dan de 17e, Milaan-San Remo. En dat is natuurlijk een fantastische wedstrijd. Ja. Uh, jij wilde nog even weten uh, tegen wie HFC dan morgen oefent. Dat is om 12 uur op kunstgrasveld 2 tegen Argon. Oké, okay, nou, kan leuk zijn. En dat is dan voorafgaand aan de wedstrijd van het tweede. Nee, van zaterdag 1. Over zaterdag 1. Ja. Even kijken, klopt dat? Ja. Okay. Want die spelen gewoon voor de competitie, Die he? spelen om twee uur dan, ja, ja precies. En dat zal gewoon door. Ja, zaterdag één. oké. Dus helemaal mooi. Charles, heb jij André al? Ik ben hem aan het bellen. Ah, uh, kijk aan. Nou, ja, misschien even toch een stukje muziek nog. Tussen... Nee, nee, nee, jullie moeten even het wielrennen gaan doornemen, toch? Ja. Er, er is behoorlijk wat te doen geweest. Het is nu, hè? Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Is mooi weer, succes al. Zo, oh, de eerste twee dagen. die ploeg, ja. jongen. Ja, dat was mooi. Want dat was maar gisteravond viel het heel. Nee, steen. toen was het, viel het weer stil. He? Ja, zonde, die die, die Bugli, die komt hier Net vlak nog de buurt, he? Die ja. werd vierde. Ja. Die, die moest als eerste achter die uh, gangmaker moest die rijden. Ja. En hij wachtte maar of er iemand er overheen ging, zodat hij zijn sprint zou kunnen. Uh, ja, precies. Maar dat, dat lukte niet. Niemand viel er overheen. Slimme gasten. En daardoor ja, die vierden, dat is natuurlijk wel ontzettend jammer. Ja, wat dan? Uh, en da, en, en uh, was er nog de... De dames bedoel ik. dames, ja, achtervolging, ja, wat was het? Nee, sprinten ook sprinten, of zoiets? Maar zoiets maar even, dat ja. Is, ja, dat is moeilijk. Ja, ja, goed. Ja, het, is, de... het is mooi, het is mooi. De... En het is in Nederland. Dat ja, de man, de man die nog net niet is ingevroren, die uh, hebben al een telefoon. Is dat zo? Ja, hij is net uit een wakker, is hij, uh, bevrijd, heb ik uh, begrepen, toch? André? Hoe is het bij jullie, André? Hier volop geschaad, stralend zonnetje. Maar het uh, waait vrij hard en. Uh, het is verschrikkelijk koud om naar buiten te gaan. De gevoelstemperatuur uh, is ook moeilijk meten, maar het is minstens min tien. Ik was gisteravond bij voetbaltraining en. Uh, nou, uh, dus, ik ben naar binnen gegaan. Dat is voor het eerst zo oh. koud. Ja. André, er is op wielergebied heel veel. Ja, er is van alles gaande, ja. eh, Milan-San komt eraan, maar ook Parijs-Nice en de Tireno Adriatico. Morgen de Stade Bianchi, hè, die gaat waarschijnlijk niet door... omdat de weg onder de sneeuw ligt. Ja, ik heb daar foto's van. Ik kreeg die rechtstreeks uit uh, Toscane. En uh, er is weer sneeuw gevallen vanmorgen. En, uh, maar ze verwachten wel dat het vanmiddag nog uh, wat dooit. Maar dat heeft dan weer het volgende nadeel. Dat, is dat die uh, Assenwegen, die witte, witte paarden van eigenlijk stof. dat die dan uh, doorweg raken. en dan, uh, dan zinken die smalle bandjes in, het, ja. in de prut. Ja. Ja. <laughs> en dus de kans dat het niet doorgaat, zit erin. Ik had contact met Ilio Keizer, die moet daar mee fietsen. En uh, die zijn vader, die was de weg op gegaan met een bromfiets. en een stuk gaan lopen. en die zakte gewoon <laughs> tot aan zijn enkels in de prut. Kan je toch ook niet fietsen? Ja. Dus het zal mij benieuwen. Maar ja, de Italiaanse organisatoren kennende ja ah, gaat die wedstrijd gewoon door. Zoek het maar uit, ja jongen. Nou ja, laat ze maar fietsen, moet je horen. er is betaald door de sponsors en uh, het is verkocht aan de televisiezenders. Ja. Dus uh, laat ze maar lekker fietsen en dan kun je onderweg eventueel ingrijpen het stukje in te korten. Maar ja, als die camera's er al zijn en uh, al het geld is al uitgegeven, ja, dan moet je ja, malingen hebben aan die wielrenners. Dat ze maar een beetje kou leien. Nou ja, dan hadden ze maar Timmerman moeten worden of zo. <lacht> André, even naar het nieuws van deze week... want Toto stopt als sponsor van, uh, van de... Lotto, ja. ja of Lotto uh, ja. van de wielenploeg. Maar ja. de volgende dag kwam er heel goed nieuws. Ja, nou Jumbo uh, gaat het budget verhogen... En uh, stoppen er 15 miljoen per jaar in. Hoe ze dat willen doen is met een godsraadsel. Maar uh, het is wel fijn dat ze uh, zich minstens voor, voor, met, uh, voor nog vijf jaar hebben verbonden aan uh, uh, Richard Plugge. Met zijn team uh, Jumbo-renners en uh, ook nog wat uh, van die uh, schaatsers. Ja, maar geweldig toch? Ja, het is een uh, geweldig uh, opsteker. Vijf dat... jaar he? Deze Nederlandse ploeg blijft bestaan. En Rompop gaat ook door, hè? dat moet je niet vergeten. Dat is ook leuk, hè? Ja. Nou ja, we hebben eigenlijk tien uh, gigantische kanshebbers voor het wielrennen dit jaar. Het is nog nooit zoveel geweest. Nee. Dylan Groenewegen, Robert Geesink, Laurens de Dam, Nicky Terpstra, Ramon ja. Sinkeldam, Danny ja. van Poppel, Pieter Wenink, Mike Teunissen, Fabio Jacobsen en Sebastian Langeveld. Ja, en dan nog wat uh, jonge uh, talenten erbij, He, uh, zoals uh, Antoine Tolhoek ja. en, en, en nog een paar sterren. Uh, er zitten er nog een paar bij uh, Sunweb. Die uh, uit de, de meuten zijn gepikt, zeg maar. En mee, uh, hè, net als die jongen van Jacobsen, die kampioen van Nederland met amateurs werd, die krijgt ook zijn kans. En uh, helaas is daardoor, uh, om die redenen dat ze jongeren uh, liever een kans geven, is er bijvoorbeeld een iets oudere renner hier uit de buurt... Uh, Martijn Keizer die is uit de boot gevallen. en heeft geen profcontract meer gekregen bij Lotto Jumbo. Maar hij rijdt zaterdag weer morgen, dus ster van zwollen bij de amateurs. Ja, ja, het kan het keren. Ja, nou er gebeurt van alles op, uh, op was. En op Facebook, er komen steeds meer leden. De mensen raken enthousiast. Ja, leuk. De hele jonge generatie die er eigenlijk bij komt. Ik heb, nou, er zijn inmiddels bijna 17.000 leden. En de bijdrage qua kwaliteit zijn in stijgende lijn. Laten we het over de renners hebben. Nikki ja, Terfstra, ja. die wint van de week voor de tweede keer die, die rit daar ja. in België. En iedereen is jaloers lijkt het wel op Nikki. Wat is dat? Kijk, hij kan natuurlijk een finale maken. Hij leest de koers. En uh, als hij er een snok aan geeft in een finale... ja, dan zitten ze allemaal op apengapen. Uh, uh, uh, Nicky is en blijft ook op 33-jarige leeftijd... een topper in de wedstrijd. En hij heeft van zijn voormalige schoonvader één ding ook geleerd in het peloton... En uh, zijn voormalige schoonvader, die ken je vast nog wel, de heer G. Kneteman, ja, die hem uh, vertelde van je moet in de wedstrijd een klootzak zijn. Nou, en dat heeft Nicky heel goed begrepen. Oh. <laughs> en daarmee heeft hij ook succes. Nou, uh, en piek, pief, geliefd te zijn, maar wel uh, in een paar jaar tijd miljonair worden. Dan even naar Dylan Groenewegen, want die won zo prachtig de laatste etappe van de Ronde van Frankrijk uh, in Parijs. Ja. Maar dit jaar is het, het, is wel of, het lijkt wel of hij twee keer zo sterk is. Ja, nou, ik, ik weet het niet of hij inderdaad, want we hebben het er wel eens eerder over gehad... We hebben, ik zat in de studio in Hilversum uh, bij een van de etappes uh, afgelopen jaar in, in Hilversum... rechtstreeks op de radio en uh, hij verloor een spurt. En toen vroeg de presentator mij, van wat zou jij hem, ook als snelle jongen vroeger... Uh, adviseren. Ik heb gezegd, blijven staan, nog een grotere versnelling erop... en 180 krenks erop, dus ja. langere, een centimeter langere krenks erop... en blijven staan. En ik weet niet of u de raad heeft opgevolgd. Ja, maar hij blijft ja. staan. Ik las het hij van de week. Ik las het dat hij het veranderd had. Ja, nou, ik, uh, hij had een grotere versnelling, ja. want hij heeft niet genoeg... Aan die versnelling van uh, wat rijden ze, 53 11 ja. in de sprint. Ja. Nou, dan moet je er maar een 56 opzetten. Dan heb je hij net een net een klein stukje meer. En omdat hij met zijn vader uh, achter de scooter traint en daar vandaan zijn sprint aanscherpt. Nou, hij is ook een jaar ouder geworden natuurlijk, hij wordt 25. Ja. En dan uh, word je ook sterker. En dat kan wat en... worden, André, dit seizoen met hem. Wauw. Ja, geweldig. Wat vergeet even niet... dat hij er ook lang bij zat... vorig jaar in Vlaanderen... dat hij in Keurne, Brussel... Keurne, ja. met alle kleine klimmetjes... toch ook mooi bij de eerste zit... en zich niet laat wegrijden uit het peloton... En dat hij in een koers, een echte hele zware koers zoals uh, Gent-Wevelgem of de Ronde van Vlaanderen... dat hij echt zijn kans kan gaan hoor. Een Amstel Goldrace is er geen renner voor, dat zal hij ook nooit uh, kunnen. Maar uh, in die hele zware koersen, pas op, dat Dylan uh, een, een gevaarlijke jongen kan zijn. Leuk hoor, we gaan even naar Apeldoorn. Ja... Want wat een ellende dat, dat daar s'avonds om, om, om tien over twaalf, kwart over twaalf... mag je een beetje naar de beelden kijken. Het is een notabene wereldkampioenschap in Nederland. Ja, ja het is jammer dat het gewoon niet uh, continu live is. De livestream uh, op YouTube is zelfs afgesloten voor Nederland. Ja. Ik heb daar ook gewacht van gemaakt op WAF. En ik heb gezegd van jongens... Wat is dit? He, dat er rechten zijn, dat Eurosport rechten heeft om dit uit te zenden, is tot daaraan toe. Maar de organisatie, oké, okay, die zijn ook gebonden aan afspraken voor uitzendingen. Maar als het, ze hebben een livestream. Die gaat de hele wereld over ja. van deze kampioenschappen. Alleen in Nederland ja. is die niet zichtbaar. Zelfs met een proxy in Amerika lukt het je niet. Ja. Er zit een... Uh, ...een obstakel tussen of zo. En Ik dat heb... is erg jammer dat we dat niet gewoon online kunnen volgen. Ik heb gisteravond, moet je meemaken, op Facebook... ...op uh, het kanaal van Maas van Beek ja. zitten kijken. Dat is toch te gek voor woorden. Ja. Ja, nou, er zijn, uh, zijn inderdaad mensen, zoals Gerard Meulman ook... die zit gewoon op de tribune te filmen met yeah, de telefoontje. Nice en die, die uh, laat dat rechtstreeks zien. Hè, want we hebben er toch uh, belangstelling voor. Yeah. En uh, we willen graag zien wat daar gebeurt. En uh, waarom niet gewoon een permanente livestream? En uh, nou, ik zal zeker uh, die organisatie ook nogmaals vragen... van jongens, kan dat niet anders en dat zijn ook de Graag. dingen die natuurlijk Eurosport... die betalen een hoop geld om het te mogen uitzenden... maar die bedingen dan ook van... Uh, jongens, geen livestream. En ik moet zeggen dat ook zes ze daar al van teruggekomen zijn... omdat het toch waarschijnlijk in de bezoekersaantallen scheelt. Ja, nou, ik vind het vervelend. Maar even naar, uh, naar het begin, de eerste twee dagen, André. Want de eerste dag was geweldig. Ja, de, de twee wereldkampioenen. En uh, Ellen van Dijk, die, uh, of hoe heet ze, Kirsten Wild... Die gewoon wereldkampioen scratch wordt. Dat is heel knap. En die teamsprint. Nou, je ziet die jongens, die zijn er zo door en door en door op getraind. Die worden gewoon wereldkampioen. Dat werd een keer tijd. Ja, maar Met leuk. in lieten ze het een beetje zitten. Ja. Matthijs Bugli had gisteravond een, een off-day. Hij moest achter de gang maken beginnen. Ja. En hij dacht, ik wacht tot er een paar overheen gaan. Dan kan ja. ik mee. Maar die, ja. die, die boeven hebben allemaal in, in zijn uh, rug <laughs> uit de wind gereden. En hij kwam, hij kwam niet weg bij die plek. Nee, want het zijn dezelfde gasten altijd. Hè? Hij rijdt daar ook mee in Japan. Ja. En uh, ze kennen elkaar door en door. En ze weten precies hoe ze hem moeten flikken. En als je met een hele grote, korte sprint hem voorbij rijdt... en je stuurt meteen naar beneden, dan ja. is hij weg. Hij ja. is bang om te vallen. Nou, dat was duidelijk. En bij Kerin, uh, of bij Al sprinter moet je niet bang zijn om te vallen. Ja. Dan ga je er gewoon in. En zeker als er een regenboogtrui op je, je ligt te wachten, dan is het de dood of de gladiolen. Ja. Vandaag de sprint voor de mannen, heerlijk. Ja, ja, genieten. Ik hoop dat er zoveel mogelijk te zien is. Want sprinten, ja, ik ben zelf oud kampioen van Nederland. Mijn broer was dertien keer kampioen van Nederland sprint. Hoe ik vaak was Jan Derksen kampioen? In, de, in al die jaren, al die sprinters. En zelfs Omari Pakatse, de Rus, die heeft nog bij ons thuis gelogeerd. Ja, leuk. Ja, dat zijn herinneringen. Dat Hoe vaak heb... was Jan Derksen kampioen? Uh, Dergs was kampioen van Nederland, uh, hou ik denk wel twaalf keer, en die was drie keer wereldkampioen sprint op de bij de profs hè, wereldkampioen. En dat uh, ja waren natuurlijk ongelooflijke tijden. Die, de, de, de sprint is nog altijd het, koning, het koningsnummer geweest ja, en nou ja we, we denken allemaal nog aan de momenten met Antonio Maspes en ja. Santa Gallardoni ja, kwartier <laughs> dat, stilstaan <laughs> ik heb die ze, tegenwoordig met, met al dat gedoe met Facebook ik vind gewoon filmpjes joh uit, uit 1960 de finale van de Olympische Spelen in, in Rome. Mm -hmm. Met, met een, een, een wielerstadion in Rome. Met 60.000 juur uh, op erin. En uh, Santa Galladoni wint daar goud. <laughs> ja. En ik ga vanavond, misschien jij ook, op de, op de Facebookpagina van Maas van Beek. En de mannen die er zitten naar het sprinttoernooi kijken. Ja, ik kan Maas van Beek niet meer zien, want die heb ik maar buiten geslopt. Anders zet hij, zet hij 124 berichten per dag op, op wacht. Dat is een beetje te gek. Ja. Maar, uh, ach, we vinden wel iets. En, uh, uh, ik vind het alleen heel erg jammer, nogmaals, dat Juri Havik door Peter Schep, de bondscoach, niet is geselecteerd om de Madison samen met uh, Wim Stroeting haar te rijden. Dus uh, Maat in de zesdaag zijn eigenlijk het dominante koppel Is ja, dat samen is met schandaal. de Belgen. Dat is echt een schandaal. Ja, het is ontzettend jammer en uh, ik heb ook Joeri uh, uh, geprobeerd een hart onder de riem te steken en uh, <tie> hij gaat er wel naartoe en uh, ik zei nou, geef Peter Schep er maar een hand van. <tie> <tie> dat weet je niet. <tie> ja, maar er zullen ongetwijfeld redenen voor zijn geweest, alleen dat er geen plausibele redenen zijn. Ja. Ik snap het niet, we hebben niks van. André, we blijven genieten van het wielrennen. Juist, en we gaan gewoon door. En we gaan weer luisteren naar Love Songs, want in Amerika hebben ze daar een speciale vraag voor gehad. Vandaag ja. alleen Love Songs voor de Amerikaanse luisteraars. Ja, nou hartstikke fijn, doe de hartelijke groeten en uh, tot volgende week. Arrivederci, hoi hoi. Arrivederci, ciao. Simon en Garfunkel, Cathy Song. En uh, dit was een prachtige uitvoering. Uh, vertolkt door uh, Eva Cassidy, die helaas, moet ik zeggen, niet meer onder ons is. Inmiddels hebben we weer een telefoongast, mannen. Ja, want uh, we mogen wederom heel erg trots zijn op de sport in Zandvoort. En dan kan er maar één man over praten. Dat is Joop ja. van Nes. Goedemiddag, goedemiddag, Erik. Ja, goedemiddag, Goedemiddag, Joop. Joop. Jo, laat ik beginnen ja. met het volgende. Zeg het eens. Een dat Nederlands is. kampioen op reis vanuit Stantwoord. Ja. ja. Weet of... je dat ik hem al zag rijden over vier jaar in China? Dat zou kunnen. Ja. Hij is al een, is al een poosje met die sport bezig. En uh, eindelijk is hij dan Nederlands kampioen geworden. Hij zei zelf uh, tegen mij van... Uh, ja, ik ben de laatste jaren steeds tweede geworden. En nu is het eindelijk een keer gelukt... Fantastisch nou, is toch? Natuurlijk. Ja. Kun, je kun je even zeggen over wie we het hebben? Want je zegt hij. Ja, zeker, Michel Tsiba. Ja. Wat... We hebben de laatste paar jaar elke keer, ieder jaar weer opnieuw het Nederlands kampioenschap meegenomen. Waarin hij hem heeft genomen. En uh, ja, nogmaals, hij is nu uh, eindelijk uh, Nederlands kampioen geworden. Ja, en, en ik... hij zou vandaag in de uitzending zijn, maar hij zit in het vliegtuig naar China. Ja, oh, ik, ik, ja, ik kreeg de, de, de mededeling dat hij naar Berlijn ging, want daar woont en traint hij. Maar het zou kunnen dat hij naar China is. Dat zou kunnen. Ja, ja absoluut. Hij hey, en en, uh, is gewoon helemaal goed bezig met die sport, hij vindt het geweldig. Ja, Joop, is je, zijn, mee begonnen. Joop zijn, zijn naam klinkt niet helemaal als een Zandvoortse uh, afkomst, zeg maar. <laughs> Ik, nee, daar heb je gelijk in, Ron. Yeah. Ik, uh, ik, heb, ik heb eigenlijk nog nooit gevraagd uh, waar die naam vandaan oh. komt. Het zal, het zal ja, ongetwijfeld de buitenlandse naam zijn. Yeah. Maar uh, het, is, het is een Nederlandse jongen en hij, hij woont uh, normaal en regulier dus in Zandvoort. Oké. Okay. Waar traint hij? Bij, uh, bij uh, John? John Hanappel? Hij traint in Berlijn. Oh, in Berlijn. Bij, bij een, een, een, een, ik meen een Russische trainstrein. Hij woont ook in Berlijn. Dat is niet minder logisch natuurlijk. Dat is een beetje verweggen. Maar elke dag heen en weer te tuffen. Uh -huh. En, en uh, ja, hij is uh, bij tijd en in Zandvoort. En dit weekend was hij in Zandvoort in ieder geval. Maar ja, dan is er geen uitzending van uh, Watertoren Sport. Helaas. Ja, dat Andra. moet eigenlijk iedere dag zijn. Hè? Maar hij heeft mij beloofd dat zodra hij in Zandvoort is. En hij is een vrijdag hier in Zandvoort. Dan komt hij naar de studio. Okay. Dat is heel mooi. Hey, en, en, en is hij fulltime hiermee bezig? Uh, hij studeert nog. Ja. Dus ja, zeg maar fulltime. Ja. Die, die gasten die hebben gewoon veel meer tijd, die studenten, dan, uh, dan iemand die, die uh, werken moet voor zijn centen. Ja, oké. Okay. Ja. Als ik de naam van de Arjen noem, dan kun jij de komende tien minuten praten. Ja, misschien nog wel langer. <laughs> Want ik, heb nu, ik, ik heb nu nog meer informatie gekregen. Vandaag is nou bekend geworden dat Imke, um, eerste jaar senior, denk erom hè, Geselecteerd is om in april naar het EK te gaan. En het EK is, meen ik, ergens in Portugal. En dus voor de eerste keer geselecteerd voor het dubbel en het mix. Nou, dat is een, een geweldig resultaat. Dat, dat, uh, dat heeft te maken met de, de plaatsing, de ranking in de, de wereldranglijst. Uh, en uh, die is hoog genoeg voor de uh, bondstrainer om haar te selecteren daarvoor. Geweldig natuurlijk. Ja, superman. Ja. Heerlijk, dat is echt, echt geweldig. En uh, ja, het, het mooie is... de ouders die leven zo ontzettend mee. Geweldig. Als uh, in april de kar... door Zandvoort rijdt... met de spelers van SV Zandvoort... omdat ze kampioen zijn geworden en gepromoveerd... dan Mag moeten maar even... een kar achteraan... met alle talenten die we in Zandvoort hebben. Want dan zien de mensen ook eens... wat we, wat we nog meer kunnen regelen. Kunnen ja, reguleren. we, we nog meer kampioenen. Dat, dat weten we. We hebben het al vaker over gehad in allerlei sporten. Uh, ja, uh, ik organiseer het niet, uh, maar het zou misschien iets voor de sportraad zijn, wie weet. Want het is best wel een leuk idee. Kijk, ze worden net, met name, tot, een, tot 18 jaar worden ze door de sportraad uh, bij die uh, avond in november ja. in, de, in de raadzaal. Maar ja, ze zijn er, zijn er ook, uh, Michel Chiba is 20, Imke van der Aar is 19. Uh, en er zijn er nog meer die... Haar, haar, misschien... broer, haar broer is ook niet uh, om weg te cijferen? Nee, maar die is nog die is pas 15, hè? Ja, maar die, daar kun je ook nog het nodig van verwachten, hè? Ja, ja, zeker. Die, die zit eraan te komen. Absoluut. Denk erom, want hij speelt een, een, een leeftijdsklasse hoger. Hij speelt uh, U17. Ja. En daar, uh, daar zit hij in de top van Nederland. Ja, nou, en werden ja, maar... de, de, de, de, de, de top 8 van, van Europa ook nog in zijn leeftijds, of, eigen leeftijdsklasse? Ongelooflijk. Ja. Dan, maar, Dan hebben we Melissa Boyden nog als we over tennis praten. Die, die uh, heeft ook weer het donder gepasseerd. Dat komt komende donderdag in de krant. Die heeft dit uh, afgelopen weekend een groot toernooi gewonnen. Ja, die meid die blijft er ook bezig. En uh, jouw hele omen hebben, karate, karate ja. geweldig. Ja, er zijn er nog eens aantal die, waarvan je zegt, toppers. toppers nou, de, is mensen, de, de mensen van SV Zandvoort luisteren. Dus die zorgen echt voor een tweede kar achter hun eigen kar straks voor de huldiging. Fantastisch toch? Het zou geweldig zijn. Ja. Nou, Ted Sournier kan het regelen. Het zou misschien wel uniek zijn ook. Ja, dat is toch enig? En het, is, het weer is dan wat beter. Oh, laten we hopen, in ieder geval. Nou, het is nu en, dus, dus zouden ze zomaar mee kunnen doen. Feest maken, want ze zijn kampioen. Kom op, hè. Ja. Iedereen, hè. Zeg, en Joop, nu in de, in de hal, Daar is een groot badminton toernooi, maar een jongere toernooi, toch? Ja, het is een heel groot toernooi in Duinwijk Hallingham, in Haarlem. Ja. Heel groot toernooi, en er komen echt, ik weet niet, van 23 nationaliteiten daartoe. Ja. Het... Ik zou uh, naar uh, uh, Wessel van der Aa gaan kijken, maar die speelt vanavond pas om half tien. Nou, okay. Daar heb ik geen trek in. Nee, dat snap ik, ja. Maar uh, ja, hij heeft uh, ook een verschrikkelijke loting heeft hij, uh, well. gekregen. Uh, in zijn dubbel uh, kreeg hij meteen de nummer twee geplaatst voor zijn snuffert Nou, die hebben ze verloren. En vanavond gaan ze tegen de nummer drie mix. Ja, je hebt een kans natuurlijk. En ja, het, zijn, het zijn leermomenten, laten we eerlijk zijn heren. Ze zijn pas 15. Ja. En als je tegen sterkere spelers speelt, dan kan je alleen maar ervan leren. Ja, nee, natuurlijk. Uiteraard. Ja. Joop, je hebt toch tien minuten volgemaakt, jongen. Dank je wel. Maar ja, het is ook ja, fantastisch dankjewel. nieuws, hè? Ja, ik, ik kan nog wel meer doorgaan. Want dan ga ik even... ja, ja, want SV Zandvoort speelde van de week ook. Maar daar ga ik het wel met Martijn over hebben. Ja, maar we hebben ook biljarten gehad, natuurlijk. Er ja. is uh, dus volgende week de finale van. Uh, er zijn races van het weekend. Okay. De final fours. Hey, Café Bluis zit in de finale, hè? bij de biljarten. Ja, die finale komt volgende week. Ja. En uh, dat zou op 10 maart zijn, maar dat, die datum is een beetje tricky, want de beide cafés die daar zich, voor, zich daarvoor geplaatst hebben, die hebben op 10 maart iets te doen. Dat is Café Bluis en dat is uh, Café Lauw ja. Dat Hardy, die zijn in de finale. En Kees Roos speelt als thuisbasis in Laurent Hardy. Dan moet er gelood gaan worden welke uh, de, de, de, de finale mag organiseren. Maar 10 maart hebben ze alle twee wat te doen. Ja, dan wordt het wat moeilijk. Ik, ik, ze zouden eerst je, morgen nog iets gaan doen. Maar dan gaat hij niet door. Dat is te kort dag. Ja, dat zal waarschijnlijk wel 17 maart worden. Voordat Martijn erin komt, wil ik toch ook nog even met jou praten over afgelopen zaterdag. Het Nederlands rallyseizoen werd geopend met de traditionele en goed georganiseerde short rally op circuit Zandvoort. Ja. Maar morgen is het feest, hè? Ja, heb je dat wel eens gezien trouwens, zo'n rally? Ja, ja, natuurlijk. Wat dacht jij nou? Je weet niet wat je ziet. Nee. Dat, dat is, is stuurmanskunst. <laughs> ja. Maar morgen, de Final Four. Ja, Final Four, daar moet je eigenlijk naartoe gaan. Als je van racen houdt en je houdt van dikke, vette racebokken, dan moet je daar naartoe. En het is gratis, kom op, hè. Ja. Je, je, je kan met je fiets naartoe. En als je met de auto gaat, kost het je 6 euro voor een hele dag. Dat is ook geen geld, natuurlijk. Nee. En ja, je krijgt geweldige sporters in race, autosport. Promotor van de sport in Zandvoort, ik dank u hartelijk voor uw bijdrage. Ja, graag gedaan, uiteraard. Heer. Een mooie ja. uitzending verder en ja. tot volgende keer. Dank je wel, Hoi, dank je. Aan de andere kant zit Martijn, Martijn Prinsen van voetbalinhaarlem.nl. Nou, we, we, we raffelen het lekker af, uh, Henny. Martino, vertel. Yes, goede middag, Heren. Nee, dag, Martijn. Nou ja, dat valt niet zo te vertellen hè. Er komt een, een rustig weekend aan, na een, ja. een, een, een rustige week. Nou ja, 4-4 stand voor tegen Bloemendaal. Daar kan ja, je nog wat over vertellen, denk ik. Nou, een oefenpotje. Jawel, maar het is toch leuk. Nee, het is denk ik goed om... Uh, um, uh, Bloemendaal heeft afgelopen zonder wel nog, uh, nog een voetbal. Ja. Um, die verloren verschoten. Um, maar Zandvoort was al vrij. En Zandvoort is komend weekend ook nog vrij. Ja. ja, dan is het logisch dat, dat er natuurlijk een, een oefenduel ingepland wordt. Het eindigde in 4-4. En volgens Justin Luiten. hebben ze vier cadeautjes weggegeven. Ja, Luiten is van de cadeautjes. <lacht> uh, nou ja, goed. Ik, ik, uh, ik, ik heb verder geen info over het duel. Uh, ja, behalve een uitslag. En uh, ja, twee derde klassen, zeg ik. Ik bedoel. Uh, uh, je weet het gebaar van Zandvoort, je weet ook de, de stabiliteit van, uh, van Bloemendaal. Ja. Ja, al zou je dat niet zeggen bij een 4-4, maar goed, uh, nou ja, goed. Het is goed om, uh, om in ieder geval even uh, te ballen. Ja, even overschoten, want die versloegen Bloemendaal. Dat gaat goed, hè, daar? Uh, ja, het gaat goed. Uh, ik moet zeggen, eigenlijk is het het hele jaar al, al um, uh, een beetje... Uh, het wordt vertekend. Uh, ze hebben geen echte spits. En zal je zeggen geen echte spits. Lennart Stuur, die schiet er toch vorige week tegen Roda 5 uh, in. Ja. Um, ja, snap ik. Maar Lennart Stuur is eigenlijk gewoon een uh, aanvallende middenvelder. En er zijn zoveel wedstrijd dit Zoom geweest... waarin uh, um, gewoon echt uh, duelspecialist hadden... kunnen maar ook moeten worden, waarin dat niet gebeurde. Ik denk dat het gewoon uh, bij de top drie ploegen van die competitie wordt. En Ze staan nu op de derde plek, maar goed, ze zitten allemaal heel dicht bij elkaar. Maar het gaat, het gaat goed en uh, ik hoop uh, dat er... Uh, een toetje uh, behaald wordt, uh, in de vorm van, uh, van een na-competitie. Nou, leuk zijn, hè? Ja, dat zou heel erg uh, leuk zijn. Ik natuurlijk met een uh, klein geel-zwart hart uh, kan er alleen van genieten. Behalve uh, HFC morgen om twee uur... en de oefenwedstrijd van het eerste om twaalf uur... wat is er nog meer? <laughs> dat is het. <laughs> ja, hè? Want Lisse de Treffers is ook afgelast, zag ik. Ja, klopt. klopt. Nu al, uh, dus... Uh... Er komt geen algehele afgelasting. Nee. Uh, dat heeft er ook mee te maken met dat het al in al die is. Dus er zijn bijna geen wedstrijden. Nee. Ja, de wedstrijden die dan wel gespeeld kan worden, die, uh, uh, dat is voor de KVB gewoon een bonus. Nee. Um, nou ja, het is allemaal op dit moment een beetje, een beetje, een beetje karig. Uh, waar trouwens op dit moment, en dat is wel interessant, waar veel vragen over gesteld worden richting KVB. Uh, richting KVB. Vanaf 1 februari is er uh, de plicht, de club zit op, op uh, een hoop van gewoon gras. Natuurgras. Uh, en het wordt afgekeurd, dan heb je de plicht om te verhuizen naar kunstgras. Nee joh. Afgelopen weekend had je onder andere Velsen tegen, uh, ik weet niet meer boven tegen wie, maar Velsen heeft uh, een hoofdveld van natuurgras. Velsen heeft ook een kunstgrasveld. Uiteindelijk is daar dus ook niet op gevoetbald. Dat vind ik wel... Uh, en de KVB heeft er nog geen antwoord op gegeven. Nou, morgen, geen... ga, morgen gaat ook uh, HFC niet... voor de competitie op het kunstgras. Gelukkig, want wat is uh, dat een drama. Ja. ja, klopt. Nu weet ik wel dat in de Tweede Divisie... Uh, daar geldt die uh, andere niet. Ja. Ja. Maar ik, ik heb afgelopen zondag... jongen, daar... In, uh, het was verschrikkelijk daar. In Tiel. Och, man. Er was geen bescherming. Het, uh, hè, dat, dat, dat, dat hoofdveld is best leuk... met die kleine tribune... Maar je stond nu tegen hekken aan en het was zo sfeerloos. En ik, ik heb een uh, verslag gemaakt, dat heb je misschien gelezen. Maar op het eind waren er nog 35 toeschouwers. Ja. Dat is toch zo troostelijk, jongen. Dat, dat is, tweede divisie onwaardig. Ja, maar zo'n wedstrijd mag toch niet gespeeld worden, hier. Kan die KNVB dat nou verplichten of vragen? Ik snap dat niet. Uh, ja, dat, uh, dat, dat blijft natuurlijk uh, moeilijk. Hè? Ik bedoel sowieso de hele ambiance in de tweede divisie. Ik noem maar tussen de bovenste zes en de onderste zes is al... Een wereld van verschil. Ja. Amper beleving bij die, uh, bij die clubs. Ja. ja, en als je dan nou ook nog eens op een bijveldje een, bijveld een balkje moet gaan trappen, dat, dat, dat schiet niet op. Vreselijk In ieder geval de, de publiciteit voor de Tweede Divisie niet ten goede. Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee. En als je dan met 4-1 op je ballen krijgt, dan ben je helemaal... Uh, ja, precies. Hè? Ik zit even te denken trouwens, er wordt wel gewoon gevoetbald nog dit weekend. Want vanavond hebben we Telstar uit de Doordrecht. Ja, en, en, oh, en daar ga jij naartoe natuurlijk. Nee, daar ga ik niet naartoe. <laughs> maar pas op, hè, met Dordrecht. Dat is een linker ploeg hè, thuis. Poeh. Uh, ja, dat is waar. Het presteerde goed hè, sinds 2018. Ja. Uh, eigenlijk het jeltenverhaal van als, uh, vorige week tegen Valendam. Ja. Uh, maar wat daar ook weer gebeurde... Telstra uh, heeft uh, de, de, de, de eerste klein half uur echt niet zoveel te vertellen. Ik bedoel, als uh, Volendam gewoon met 0-2 voor staat... dan uh, uh, uh, ja, goed, uh, mag er niks over gezegd worden. Maar het werd 5-0. Uh, <laughs> toen uh, brak ineens het, uh, het uh, Velsener uh, kwartiertje aan... En binnen een kwartier stond het uh, 5-0 voor Delster. Dat was echt, nou wat daar nog weer gebeurde, kunnen we weer een boek over <laughs> ja, En dan verliest Ajax op maandag. En uh, ja, om met uh, Mike Snoei te praten. Laten we toch eens even omhoog kijken. Je weet maar nooit. Wat grappig, hè? En ik ga, ik ga het, uh, ik ga het niet, uh, niet hardop zeggen. Maar uh, ja, we moeten wel zo, inmiddels zou zo eerlijk zijn dat in principe alles mogelijk is, hè? Maar moet je je toch voorstellen dat, dat Telstar volgend jaar in de Eredivisie speelt? <laughs> dat, dat stadion is te klein, man. Uh, op dit moment wordt het niet eens goedgekeurd door de KVP om daar e Eredivisie in te voetballen. Ja. En dat heeft ermee te maken met uh, achter de goals... Uh, dat al die, die uh, ja, heb zeg je maar zo'n hekwerk met al van die vlaggen of, uh, ja, precies. Ja, dat zou weg moeten dat moet allemaal weg, ja, ja. maar goed, zover zijn we nog en uh, wow. als, het, als het echt zover is dan, dan hebben we nog even de tijd om het aan te passen Martijn, uh, ik moet zeggen dankzij jou zit het uh, stadion vol althans mede dankzij jou je doet er ontzettend veel aan en het wordt genieten, het is genieten het blijft genieten, is dat prachtig ja ja. Ja, ik, uh, ik, ik, ik, ik, ik, ik moet zeggen, ik, uh, ik volg Telsen natuurlijk uh, buiten Volmen Haarlem ook al een tijdje. En wat er, wat er nu allemaal gebeurt, is ook heel bijzonder. Het is echt heel bijzonder. Bescheidenheid zie je tenminste, Vinny. Vanavond is er een schakelprogramma op uh, Fox. En ik zit er achter reken maar. maar dan ga je een voorspelling doen, in? Ik denk, ja, ik denk een gelijkspel. Want ik, ik, ik, ik, kijk, dat Dordrecht, ik heb daar uh, twee jaar, of nee, anderhalf jaar uh, ook met, met Kraai. De wedstrijden gedaan van Dordrecht. Toen ik uh, voor die omroep werkte. Eh, linker ploeg hoor. Ik uh, doe gewoon een schrik. Ik, ik zet hem op 1, 2 vertelster. Ja, laten nou, we het hopen. Mooi zo. Nou Martijn, ja. eh, dankjewel Goeie voor deze weekend, bijdrage ja, weer. En een goed weekend. Hè. En hier is romantische weekend. muziek voor jou. Gaat <laughs> ja, wat fijn heen. <laughs> een goed weekend. Goeie. Dag jongen. Been alone with you inside my mind. And in my dreams, I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello? Is it me you're looking for?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 ook voor ons uh, wat betreft luisteraars naar uh, ZFM Sport Lunch. Wij houden ook van u. En dit was Lionel Ritchie natuurlijk. Voor zijn periode met de Commodores uh, maakte hij, uh, ik dacht na dat zijn je... periode met de Commodores, zo moet ik het zeggen, maakte hij talloze hits zoals uh, dit nummer Hello en Stuck on You en Say You, Say Me. En nou, lekker dan, Charles. Ik dacht dat je ons bedoelde. Nee. <laughs> ja. Nou ja, ja, goed. Nou, ik bedoel jullie wel als het gaat oh. om het presenteren van het programma natuurlijk. Hè? Oh, dat ja, moet doorgaan, ja. continué. Maar de liefde komt maar van één kant dus, blijkt hier. <laughs> goed, Henny. Wel een van de mooiste nummers die uh, ooit gemaakt hebt. Hennie, we zijn behoorlijk rap uh, door al onze bellers heen gegaan. Hè? Ja, Want we dus, hebben André al de, gehad, we hebben Joop, de, gehad, we hebben Joop de, gehad, we hebben Martijn gehad. Zal ik even de kranten doornemen? Nee, dat kan, maar ik wil even van jou weten. Jij was uh, vorige week dus klaarblijkelijk naar Tiel. Ja. Wat is er aan de hand bij dat HFC? Want uh, nou, het, het, het, het gaat niet goed hè? Nee, het rommelt. Uh, eigenlijk uh, sinds het, het vertrek van Ted Verdonkschot als coach bekend werd gemaakt. Is het onvoorspelbaar. De, de drive die ze hadden, die is er niet meer. Uh, de spelers onderling zijn niet meer het team zoals het was. Het is geen team meer. Er, er is gemorrel. Wat het precies is, weet ik niet. Maar ik hoor, er is gemorrel. En dat is natuurlijk fnuikend voor een team. Uh, verder vind ik het wisselbeleid van Ted. Ja, ik heb het ook geschreven. Ze liepen als kippen zonder kop door het veld na die wissels. Breng, maar, he, breng nou eens structuur aan. Weer. Nou, ik vind, wat ik zo gek vind is, uh, hè, als je dat de eerste half jaar bekijkt. En, uh, uh, er zal niet anders getraind worden. Er zal nee. niet anders... He, dat, en op de een of andere manier is dat dan zo belangrijk... als een trainer bekend maakt dat hij aan het eind van het seizoen weggaat... dat er dan iets verandert in ja, de want... hoofden van die spelers? Ja, wat er verandert is, de trainer neemt spelers mee. Je weet dat Kevin de Visser, de aanvoerder... die dit seizoen formidabel in vorm is en geweldige wedstrijden speelt... gaat met hem mee. Uh, uh, Daniel uh, van Zon, er zijn drie clubs die aan hem trekken... maar zoals het er nu uitziet gaat hij ook mee naar Spakenburg. Dat wordt een, een, een bank, daar zitten 25 man op hoor, straks. Het gaat maar door, jongen. Iedereen wil er naartoe en Spakenburg wil kost wat kost volgend jaar kampioen worden. Een letterlijk kost wat kost dus, ja. want die, gaat, die trekt de, de, de portemonnee maar, en die gaat al die jongens... Maar dit feit hè, dat, dat een trainer zijn vertrek bekend maakt en dat dan duidelijk wordt dat er spelers met hem meegaan... verpest helemaal de sfeer binnen het team. De team het team wat het was, zal nooit meer het team zijn wat het was. Nee doodzonde natuurlijk, want ja. Uh, nou ja, we hebben een, uh, een paar slechte wedstrijden achter de rug nu. Nou, dit weekend wordt er niet gespeeld, wel geoefend, dus uh, ik, dat zal niet zoveel... Uh, om de armen hebben, zo'n oefenpartij, daar kun je niet zoveel wijs uit worden. Nou ja, Misschien ja, nou het... die, die jongsters die op de bank zitten... Dat zou je nu seizoen. kunnen doen, Laat he? die nou alsjeblieft een, een volledige wedstrijd spelen. Dan kan je kijken wat ze waard zijn. Ja, daar heb jij het over, Robin Eindhoven. Frank en over Lewis. Franklin Lewis, kom op nou. Ilias ja. uh, uh, uh, uit, uit, uit Zandvoort, Ilias uh -huh. Bronckhorst. Laat die jongens eens een hele wedstrijd spelen. Je hebt zeker in een oefenwedstrijd niets te verliezen. Nee, daar is het voor bedoeld natuurlijk. Ja, en als dan blijkt dat die gasten zo goed zijn als wij denken dat ze zijn, laat ze dan staan. Mm. Ja toch? Mm -hmm. Kijk, als Kevin de Wisser hoe goed hij ook gespeeld heeft dit jaar. Als die weggaat en Franklin Lewis blijkt op zo'n plek goed te kunnen voetballen, laat hem dan staan. Daardoor krijgt natuurlijk uh, uh, Roy Castine, die nu niet aan de bal komt bijna. Heel, veel minder dan in het eerste gedeelte van het. Die krijgt dan een man naast zich, die kan die opleiden. Dan krijgt hij weer het gevoel van... Hè? Ja, maar goed, het, het, het schuurt in de selectie. Ja, dat schuurt. is wat het is. Ja, hè? ja. ja Jammer. Ja, het is geen team meer. Nee, ja. nou ik hoop toch dat ze op de een of andere manier... Uh, daar uh, uh, bestuursmatig misschien zelfs wel uh, een halte aan toe kunnen roepen. Ik zou niet weten hoe je dat anders op moet lossen. Maar... Wat, ik zeg, wat ik zou zeggen, wat ik zou doen... Ted, hartstikke bedankt. Veel succes volgend jaar in Spakenburg. We hebben onze nieuwe trainer binnen. Of die nou nog die paar wedstrijden speelt of niet. Laten we maar gewoon proeven aan, aan het zijn van coach. Ja, dat, dat, maar dat kan niet, heb ik begrepen. Want je mag geen playing coach hebben in de tweede Nee, maar fietsen. hij hoeft er niet te spelen? Hij kan toch gewoon als trainer? Hij heeft zijn papieren. Hij mag gewoon op die bank zitten. Ja, ja nou goed. Dat, ja, nou, dat zou op die manier kunnen dan. Maar dat, maar dat is toch ik een goede oefening? Maar, hey, snap dat nou? Ik bedoel, het heeft geen zin meer met Ted. Ted is een hartstikke aardige vent... Goede trainer, was een goede teambeelder. Ja. Ik snap zijn wisselbeleid niet. Maar voor de rest is het perfect. Maar hij heeft geen waarde meer. Het schuren komt door zijn vertrek en het meenemen van spelers. Zeg dan dankjewel, het was een geweldige tijd. Je hebt ontzettend mooie resultaten behaald. Maar we gaan nu geert Jan op die bank zetten. Ja. Misschien zou je dat doen in een betaald BVO. Maar ik weet niet of dat op dit we niveau... In tweede uh, divisie, ja. Ron. Nou kom ja, op, dat we schuren er tegenaan. Ja, je schuurt er tegenaan. Maar goed, het is iets wat de club nooit gewild heeft. Nee, maar we zijn wel zover. Dus ja. maak het zo goed mogelijk. Nou, uh, ja, goed. Ik ben benieuwd, want uh, ik denk dat er niks gaat gebeuren. <laughs> dat... Nou, ik <lacht> ook. Want uh, ja... Zo ingrijpen Martijn zal niet gebeuren. Martijn Prins even over praten. Die had een prachtige column... Uh, op voetbalinharen.nl... over de zittende ouderen die bepalen wat er gebeurt nog steeds in alle clubs. Mm. Nou... daarom, je hebt gelijk, er zal niks gebeuren. Nee, jammer. Jij wilde even de kranten doornemen. Ja, zoals gewoonlijk. Even naar de Telegraaf kijken... en naar het Algemeen Dagblad... die we dan mee hebben. Uh, het leuke is dat... de Telegraaf, die is van de gevechtsporter... Hè? en die zet voor op een grote foto van Badder. Als ik word betaald, ben ik er... Badder, beter dan ooit al wel. Ja. Tafelvoetbal helpt Excelsior en Spits tot Eredivisie Revelatie. Nou, dat is natuurlijk inderdaad schitterend wat, ze, wat die mits van der Graag daar doet met dat team. Hè. Bij? Bij Excelsior. Excelsior ja. De een na de andere. Ja. Dan onze linksachter bij Ajax. En dat is natuurlijk wel leuk. Ja. Takjaviko. Die uh, gaat gewoon naar het wereldkampioenschap. Argentijnse, beter Argentijnse elftal ja, is, de Argentijn, is uitgenodigd. Ja, ja. ja, dat is mooi voor hem. Feyenoord dreigt een wedstrijd nee. uh, zonder publiek te moeten spelen. Zoveelste keer. De, ja, als er nog één keer vuurwerk komt, dan is dat gebeurd, dan mogen ze... Oh, oh, oh, en dat kost toch allemaal geld. Ja. Dat is toch echt onvoorstelbaar. En ik snap ook Dood niet, zonde, die, ik... die Feyenoord supporters die zijn zo nauw met die club. Precies. Klop. waarom doe je het dan? Ja, maar het zijn, waarschijnlijk is het weer een clubje van tien man of zo... die daar de nou, boel lopen te versieren dan, die voor... Nou, beelden, pak ze dan op en gooi ze eruit voor goed? Ik vind het onvoorstelbaar. En ik vind ook, je, je, je, hef, wat ben je dan voor fan? Je bent helemaal geen fan als je, je dit soort dingen doet. Want je amokmaker. weet dat het... Je weet dat het uh, je club uh, ja. boetes gaat opleveren. En, en misschien zelfs een wedstrijd zonder. Ja. Dus dan heb jij een dure seizoenskaart. En dan mag je niet komen. Uh, ja. Dat is toch dom. Zotheid. Heel even naar de wedstrijden van, af, van de afgelopen week. Heb jij nog iets gezien van het bekervoetbal? Nee, helemaal niets. Nou, ik heb ze alle twee gezien. Maar ik heb een noten ja. van AZ. En niet voor niets is Van de Bron nu al favoriet voor coach van het jaar. Hè? Van oh ja. Notering en bekerfinale... En wat is er dan met dat Twente aan de hand? Hoe kan dit, dat het zo ongelooflijk slecht functioneert? Uh, ik moet je heel eerlijk zeggen dat het niet zo slecht functioneert. Maar ze hebben natuurlijk de pech gehad dat ze tegen topteams moesten spelen. Ja, dat is in de beker, maar in de competitie ja, loopt het ook, maar ook niet. ook in de competitie hadden ze sterk. Maar nu krijgen ze vier tegenstanders die ze kunnen hebben. En ik zou absoluut niet verbaasd zijn als Twente zich redde, hoor. Nou, als, als, als dit hè, We staan nu onderaan zo'n beetje, geloof ik. Jawel, maar dat zegt maar als niks. Dit, nou, het zegt niks, maar goed, er zijn er maar negen wedstrijden. Dacht ja, nou, dat is 27 punten. Nee, natuurlijk, ja. ja, maar goed, het, een, een degradatie van een club als Twente... zou ik me niet kunnen voorstellen. Nou, ik zou het ook niet willen. Nee. Natuurlijk toch een, een, een, een, een nee. historisch gegeven Twente is ja. daar. Ja, en tuurlijk. Moeten, en die moeten daar zijn, joh. Kom op nou. Ja? ja? Zeker. Wat vind jij van Max de stappen? Want je bent een autorace-fan. Ja, nee, zeker. Nou ja, god, er valt allemaal niks over te zeggen nog, hè. Want uh, Lewis Hamilton roept van de auto weer sneller dan vorig jaar. Vettel die zegt, nou die Mercedes die gaat weer keihard. En, uh, en Max zegt, ja, die auto voelt beter aan dan dat die verleden jaar aanvoelde. Het wordt pas bepaald zodra in Australië, Melbourne, waar is het ook weer, het eerste vlag, uh, de, de, de eerste ja. rode lampen uitgaan en ze starten. En dan kunnen we pas zien waar iedereen staat. En in die testfases... Het is testen, weet je. Die auto's worden soms volgehangen met de meest krankzinnige apparatuur... En uh, ik vind het wel raar trouwens, heb je die beugel gezien die ja. er nu op zit? Het uh... ziet er niet uit. Hè? Nee, het ziet er niet <laughs> uit. Hè? Ik vind het zo raar. En dan heb je ook volgens mij als, je als cureur. je zit er al heel diep in. Ja, hè? Je komt eigenlijk net met je kopje boven, ziet... boven, boven dit stuurtje ja. uit. Ja. En dan zit je tegen zo'n zwarte balk aan te kijken. Je ik, je? ik vind het een, een rare Maar ding. ja, het is voor, ze, voor de veiligheid. Ja, maar ze zeggen zelf allemaal... Dus niet nodig. Dat het niet nodig is. Ja, ja. Dat het al veilig zat is. Want er zit natuurlijk bij boven, Precies. zit die lucht in En ja. dat is al een soort rolbeugel, ja. zeg maar. Hè? Die, ja. De, dus ja, ik, ik, uh, ja. ik vind het een raar gezicht en ik, ik vind het niet mooi. Heb je gisteravond. Uh, het enige wat we zagen was natuurlijk in het journaal uh, 20 seconden. Maar heb jij Hassan uh, zien lopen? Ja, heb ik zien lopen, ja. De tweede, die baba was ja. de eerste. Ook ja, die, die kon ze echt niet achterhalen, want dat ging echt veel en veel te hard. Dat, uh, maar ze heeft het goed gedaan en uh, hartstikke leuk. Zijn wij er al zo'n beetje, Charles? Ja, hè, we komen Ik, er aan, Als jij het achtergrondmuziekje hoort, dan, uh, dan moeten jullie het gewoon afronden tegensturen. Nou, ja, nou mooi zo. het Algemeen Dagblad. Uh, hallo en tot ziens op de voorpagina. Alle foto's van de trainers die verdwijnen. De paniek slaat hier veel te snel toe, zegt het AD. De helft van de clubs in de Eredivisie begint volgend seizoen met een nieuwe hoofdtrainer. Ja, ik denk, ik weet het niet, man, ik snap het niet. Ik Tweede het divisie niet. dus ook. Ja, dat gaat maar door, hè. Een vleugje Pep en een snuifje Einstein. Pepijn Leinders gelooft dat hij met nek de boel nog op de rails kan krijgen. Ik heb geen idee. Dat, ik daar, ben ik, daar kan ik niet zoveel over zeggen, dat, uh... Wat wel leuk is, is dat er zeven wegen staan in het Algemeen Dagblad... waarmee AZ uh, het doel bereikt. Die hebben allemaal vaste patronen in aanval. Er is alleen maar veel van te leren. Ook uh, coaches van daar naar kijken. Algemeen Dagblad vandaag, AZ's, zeven wegen naar het doel. Dat ik ontspannen loop, uh, miste ik vorig jaar soms, zegt dus... Daf de Schippers, die loopt wat ontspannend... Met. Opmerkelijk een foto van het WK 2015 en een foto van het WK 2017. Daar zit een duidelijk fysiek verschil in. Veel sterker. Veel spieren bedoel, sterker. bedoel je? Ja. ja. ja. Oké. Okay. Dat is toch wel leuk. Hoor. Ja, hè? Nou, nou, nou, je hoort het. Uh, ja, wordt vervolgd na de klok van uh, 1 uur. Goed zo, gaan we doen. Tot zo. En, uh,